Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. City Dijkers met het NOS Journaal. Op de eerste hulp komen steeds meer tienermeisjes en vrouwen... vanwege zelfverwonding of een suïcidepoging, schrijft de Volkskrant. Tien jaar geleden waren het er nog 4000, vorig jaar 6000. Bijna de helft werd uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis... voor verdere behandeling. In de krant spreekt hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Popma van een alarmsignaal.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 De overlaat ging woensdag door de stroming en het hoge water kapot. Daardoor raakte een woonboot los, die vervolgens ook een brug ramde. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft bezorgd gereageerd op het nieuws over Khalid Kassem. De talkshowpresentator zou vroeger, toen hij strafrechtadvocaat strafrecht was, hebben geprobeerd een ambtenaar om te kopen. Voorzitter Wolters van de Vereniging spreekt van een heel ernstige zaak, omdat de integriteit van advocaten in het geding is. Er verwacht een onderzoek van de deken van de Orde van Advocaten. Die kan Kassem op het matje roepen. Galit Kassem heeft vanwege de beschuldiging zijn werk als presentator van de talkshow Galit en Sophie neergelegd. Een nieuw type Boeing 737 van Alaska Airlines heeft in de VS een noodlanding gemaakt. Een half uur na vertrek ontstond er een gat in de romp. Er waren 180 mensen aan boord, maar niemand raakte uiteindelijk gewond. Alaska Airlines houdt vliegtuigen van hetzelfde type voorlopig aan de grond. Het weer bewolkt en wat motregen. In het Noordoosten ook wat motsneeuw. Het wordt 1 graad in Groningen tot 6 in Zeeland. Maar door de stevige noordenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Wanneer het lekker weer is, de natuur blijft dan lachen. Haal bazen snoeien rond en laar voor de dag. De meisjes maken stijve platteljaktjes in de haar, haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgen is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar paardjes en paardjes ja, hebben jongens verkeerd. We gaan zand op, aan de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo zaligheid, als je vranden duidelijk blijft in zand vol aan de zee. Mama zit in de kuil die kleine Kees gegraven had. En vader staat de grinnike bij het bad. Mama zegt dat er man en oude zij zo slijmer is. En dan roept zij uit, dan kind de zee is hier zo fris. De vlakte de deelt we de brede ze haar baaier, oh, Maar potro roept ze geel: ze zit in hun op, van gaan naar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 And Jimmy will go to sleep In his own little room again There'll be bluebirds over The white cliffs of Dover Tomorrow, just you wait and see Het was een Mieke Telkamp, hè? Ja. <laughs> Met de White Cliffs of Dover, vera lin uh, Leen Driehuizen. Leen die weet alles van uh, inzet van die... Uh, nou... Uh, uh, uh, ja, ja, ja, ja. Want ja. jouw familie uh, reed er ook mee. Hè? Je hebt ja, zelf opgereden. Ja. Als kind ja, meegereden. klopt ook. Vertel eens, waar kwam je die ongeveer tegen, Leen? Nou ja, ik ben natuurlijk uh, wat jonger als uh, Gerard en uh, Ton...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 En uh, ja, later uh, gingen we dan het strand op met uh, de paardenwagens met, uh, met de ijskarren. En er was dan, uh, zeg maar, uh, Omer Leen Bonnie. Die reed met een haringkar. Met de Willys jeep ervoor. En uh, dan stond ik bij mijn vader op de patenkar. En dan zag ik de jeepje aankomen met Omer Leen. En dan was ik niet meer te houden, want ik wou met Omer Leen mee. <laughs> en uh, dat was goed, want Omer Leen vond het prachtig. Zo'n klein jongetje die dan. Uh,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 En er lagen al te zwepen erin en de kon een mannen vacht kon er achter op de bak en scheppen en scheppen. En uh, ik, trouwens, ik heb nog <coughs> de, de brand meegemaakt uh, van de Manege. Er was een melding was daar dus brand. Nou, ik ging erheen met uh, Abdosman als, als commandant en nog een paar uh, paar uh, jongens en de begeerlijk uh, komen er staat het hele dak van de Monezie staat al in lichte laaien.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 Ja. Hoe die zeveletten weer uitgingen. Ja, de wippert uh, ja, dat schoters, voertuig. Dat dat schoters, dat schoters, die schiet een lijn naar een boot toe. Een wippertoestel. Dan, uh, dat, om verbinding te maken. Ja, ja. Dat Als er het schip in dan. nood was, dan ja. werd er een uh, lijn overgeschoten ja. met een wippertoestel, heet het. Ja. En dan... Uh,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 die had ook wel eens een lekker band, ja. Eh? Nou en die mochten wij nog repareren in de garage. Maar ja, die band, je uh, had het zo druk in de zomer, uh, even ophalen. Vrede, kon je mee verbrengen die die, die band als je klaar is? Ja natuurlijk. Dan weet je wanneer? Altijd om half zeven, zeven uur. En kan uh, keihard van me. Nou, ik zeg geen mijn bakje ijs. Ja.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 She's gonna cry until I tell her that I'll never wrong. So Chattanooga, choo-choo won't you Chattanooga me home? Chattanooga, Chattanooga, get a boy. Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga, won't you Chattanooga, Chattanooga, En ook het choo van Glenn Miller, muziek uit die tijd. We hadden het net over Lene verteld, over wie dat allemaal gebruikte en zo. Misschien komen we er straks nog wel op opeen. Uh, maar het moest ook onderhouden worden, want het ging wel kapot. En Gerard die vertelde al een paar dingen daarvan. Hadden jullie veel werk daarvan, Gerard? Ja, behoorlijk. We hadden dus uh, de gebeurderspaap, over Lene en over Anton uh, als klant, de gebeurdersvossen. Nee. Later is de zoon van Geert Vossen, Ab, ook bij ons komen werken. En die was ook helemaal thuis natuurlijk in die, in die materie. En ja, en er was vaak een motorstuk. toen moest eens dus een keer een motor vervangen worden of een koppeling vervangen worden. En dat, dat deden we dan allemaal. Maar ja, in de beginperiode was het gewoon onder die auto kruipen. Maar ja, dat beviel ons niet zo. Toen dus zei mijn vader moet eigenlijk een put hebben. Ja, maar hoe kom je aan geld voor een put te maken? Nou, dat was er dus ook weinig...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 Als ze ze niet in voorraad hadden, binnen een paar dagen waren de onderdelen waren daar. En die kwam er heel veel uit België vandaan. Ja, en, en, uh, en daar zat denk ik een hele grote groothandel die via Amerika we die spullen dus, dus uh, naar, naar Nederland uh, verstuurde. Ja, dat was een mooi bedrijf. Maar ja, en dan had je nog voor een pony met zijn prachtige houten jeep.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 Maar ja, dat was niet, uh, niet te doen natuurlijk. Uh, die kabel die brak. En uh, op een gegeven moment komt uh, Omerleen uh, Rossi voorbij. alleen Paap komt voorbij. Met die grote Chevrolet uh, vrachtwagen. En nou, die had een dikke kabel. En die eraan ging ook. Die iemand werd helemaal aan de bodem vastgezogen. Ja. Nou ja, toen we wachten het vloed werd. Oh. En toen kwam de vloed. En er was schommelen aan die jeep. Ging een beetje drijven en oom alleen die trok. Ja, waar was het eruit? Toen was het eruit, hij was eruit. Ja. Maar, toen kwam het grote probleem. De benzinetank zat vol met zeewater. Alles, alles zat vol met zeewater. Nou, naar de garage toe. Alles zo, zo goed als mogelijk schoongemaakt. De tanken gespoeld en schoongemaakt. En de karbetteurs en alles en elektra. Nou ja, en dan was het dus uh, in de zomer weer. Vloeibolger um, weer, weer, weer. Weer vent op strand. Maar dan moest ik door regelmatig, zo eens in de 14 dagen, weer in de strand toe. Want dan zat die carbeteur weer helemaal vol met sluts van het zout. Dat codeert natuurlijk in het aluminium carbeteur. Ja, en waar die auto gebleven is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het altijd wel een heel bijzondere jeepje wat hij had. Prachtige teekhout, uh, dat deed me wel wat. Ja.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 Oh ja? ja, ja Ik was te gelukkiger. Die was te gelukkig. Uh, nou, dat mag je zo weten. Gerard Hoorhuis. Ja. Dat is een vergezende jongen toen was je toen met metselaar. Woonde bij met zijn moeder thuis, Bij zijn vader thuis. En die kocht dus. En die is tot de bedrijfslood klant geweest. Leuk. Ja, goed. We, We gaan, gaan zo lang. verder. Eerst even muziek. Andrew Sisters dus bij Meer Bist du Shun.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 Shame means you're great. I'll me a fist of shame again. I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, I even say under each land. Before, but let me try to explain. For me, a bit to shame means that you're grand. For me, a bit to shame is such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand.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 Ja, maar, ook, sport, ja, maar ook opgebouwd uit, uh, uit uh, voertuigen van uit, uit de, de Tweede Wereldoorlog. Wereldoorlog dat is toch, uh, ja. Ja, is toch wel een uh... ja Ton. en dan uh, zijn we eigenlijk een beetje bij de huidige tijd aangekomen en we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 dat is een vereniging geworden. Ja, dat is uh, uitgegroeid op dit moment van uh, 1600 leden donateurs En daar zit gemiddeld 2,5 rijend voertuig bij een lid. Dus zouden we het allemaal op de uh, Nederlandse wegen kunnen zetten... Dan, dan hebben we van Groningen tot en met Maastricht... Uh, kunnen we de, de weg vol, de weg, de weg vol uh, zetten ermee. Het is enorm toegenomen... De prijzen zijn ook enorm toegenomen. Ik heb toevallig een blad van een van de oprichters. Dus het eerste blaadje wat ze zo'n beetje dan met elkaar uitgaven: dat ze voor 700 euro naar gulden een voertuig konden kopen. En dat waren voertuigen die op het moment gewoon opgeslagen stonden in diverse konterijen in Nederland. En... Ja, dat groepje is uitgegroeid tot, uh, tot wat het nu is, bestaan 40 jaar. En uh, we zijn uh, vol verwachting uh, voor de aankomende jaren, ondanks dat de veteranen natuurlijk uh, het een beetje af laten weten qua leeftijd. En uh, de afstand Amerika en Canada toch erg groot is, maar we hebben toch elk jaar nog een aantal Engelsen. Uh, veteranen die naar Nederland kunnen komen om uh, diverse uh, activiteiten mee te maken. Waar, waar Keep them Rolling, de vereniging van behoud uh, oud voertuigen, dus uh, ja, ja, erg veel uh, en goed gebruik van maken. Ja. Uh, we hebben net even gehad over GMC, uh, Chevrolet Jeep enzovoort. Maar er rijden ook wel hele bijzondere voertuigen rond he, bij Keep'em Rolling.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 eruit gezien heeft en uh, helemaal weer teruggebracht is in de oude staat. Ja, ja Dat is uh, een heiligswerk wat je alleenig als liefhebber dus niet kan, uh, kan betrekken, bekostigen. Maar in een groep van acht tot tien mensen.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 40 jaar, 35 jaar geleden leren kennen. En die had de, ja, de intentie om te zeggen... ik wil graag mensen thuisbrengen. Thuisbrengen, dan bedoelde, dan bedoelde die mee de mensen die dus neergestort zijn... tijdens de bombardementen rondop in de Haarnemermeer, Schiphol. Uh, daar was toen de tijd bekend... dat er ontzettend veel vliegtuigen neergestort waren. Zowel van de ene kant als van de andere kant.